Wij beginnen de zogerles, 154. Pagina Koef Zijn, 107. Bovenaan, de tekst van de zoger zelf, de regel 7. Wat Koef 11? Uh, voordat wij beginnen zullen uh, so we even hebben over wat war, standen, waar staan wij waar hebben we het over gehad vorige les hij had gesproken over Moshe over het licht van Moshe en hij zei Moshe is dus niet een mens maar het is licht licht van Moshe en wat was dat voor licht van Moshe dat in staat was om het volk Israël uit te brengen, uit te doen komen uit Egypte. Dat hebben wij geleerd. En bij het uitgaan van dat licht uh, was ook gestopt met het aanvoer van het licht, toevoer van het licht aan het volk Israël en ...dan kwamen zij ook in... Uh, ...twee tempels werden vernietigd daardoor... ...en dat zij ook kwamen in de ballingschap. En het gaat natuurlijk over elke mens die... Uh, ...het aspect Israël uh, in elk mens. En dan vertelde hij ons... Uh, zijn hoge, uh, bijzonder hogere traptreden die hij had, Moshe. En dat hij verschilde, hij verschilde van alle overige profeten, want hij was Merkava voor de Dus hij gaf aan de Malgoed. Terwijl alle overige profeten, die, werden, die, wer, die waren merkava voor de malgoed. Zij ontvingen van de malgoed. Dat is, dat is eigenlijk het, het grootste verschil. En als je iemand vraagt, wat is het verschil tussen Moshe en anderen, dan wat voor antwoord krijg je dan? Vraag maar iedereen... Vraag iemand die. Ze begrijpen dat niet. Ja, ja gewoon zo. So Moshe was dat. Maar Waarom? Dus altijd moeten wij. Eh, als wij een antwoord willen hebben. Of geven. Willen geven dan moeten we altijd zien op het. Eh, op de traptreden. Qua traptreden. Op de boom de levens. Waar zit de kracht van, de, van die of die? Uh, ziel. Waar put het licht vandaan? Dan kunnen we het plaatsen. Wie was wie? Okay. En nu gaat hij door nu in deze Oot. In de regel, we hebben nu de regel 7 op de pagina Kuf zijn 107. En we beginnen een nieuwe Oot en dan gaat hij verder over Moshe. En gaat hij ook geweldige dingen ons vertellen. Die ook in de Torah wil lezen en waar niemand van iets begrijpt. En wat wij nu gaan leren, dat daar komt een, een geweldige bevatting van wat wij zullen vandaag leren. Wat in deze oud die nieuw volgt. Probeer absolute concentratie. Zeven. Ot koef alif ubiyata mitri in smuël bet het tweede boek van Shmuel, oftewel koningen 2 uh, daar staat een pasoek een vers ubiyata mitri en in de hand van de Egyptenaar is een speer. Ja, zo'n peil, een speer. Punt. Want we hebben geleerd op de vorige leest, die Egyptenaar, dat was, de man, de Egyptenaar, was Moshe, want hij had opgegroeid, was opgegroeid in Egypte. Zeven na de punt. Da, Mathe ha'ilokim, de hu. It master de hava it master bejade. acht Kmode dat umer umatehailokim Biadi. Punt. wat betekent dat of in die in de in de hand van uh, van de Egyptener was een speer da matehailokim haylokim dat is de staf van Elohim. Daar hebben we het masser die overgehandigd overgehandigd kan ook? Overhandigd, overhandigd werd ah, in, aan zijn, in zijn hand, letterlijk. Die, over, die gegeven was aan zijn hand. Het master is echt over... Uh, overhandigd werd. In zijn hand dus was gegeven. Acht. dat hou maar, zoals je zegt. En dan komt er een, een, nog een vers. Vers van... Eh, waarvan dan? Dat is dan van Tsadi. Kunnen we dat kijken waar het die Tzadi is. Eh, hey. So, van, van de Zoger Brishit. O Matheha heilokim Breshit. je die? En daar staat geschreven. In smot. In het tweede, tweede boek van Moshe staat het. O Matheha heilokim en de staf. Kijk eens goed. Staf. De staf van Elokim. Ben in mijn hand? Dus dat is wat. Moshe vertelt. Dat Moshe had zo'n stok. Gekregen van. Uh, Hashem. Herinner, iedereen herinnert zich. Dat zo'n stok. Uh, stok zo'n staf. Hashem gaf hem. Om daarmee. Uh, ook wonderen te doen. Ook voor. De, ten, ten overzien van Egyptenaars. Etc. Dus wat hij. Uh, wat betekent so zoiets? Kunnen we ons voorstellen dat dit, zoals uh, so al die naïeve voorstellingen van religieuze mensen, is dat een staf zelf had een kracht, uh, materiële staf kon een kracht hebben om wonderen te doen? Hoe? Uh, dat is alleen de comedie, de menselijke comedie. Kan je wel met menselijke <coughs> trucjes, kan je dat allemaal allerlei alle dingen doen. Ja, dat is een dat staf van een staf stok die verander, verandert in een in een in een slang bijvoorbeeld. Dat is alleen maar een trucjes kan. Ook hier in de circus iedereen kan het. Iemand die het leert weet hoe illusionist kan het ook doen. Maar wat betekent dat? Waar spreekt de Torah over? Dat zullen we leren in deze woorden. Dat is geweldig. Dan zie je wat de Torah is. Uh, dus, en de stok van Elohim of de staf van Elohim is in mijn hand, zegt hij. Punt 8 na de punt. Eref Shabbat benashemashot. De volgende pachina, Kuf het. De eerste regel van de zoga. Bechakuk be. Shma kadisha. Galifa kadisha. Uwahai. Uwahai. Haf basela. Eerst de zoger goed, probeer de zoger nu de, oh, de hele oot goed opnemen in jezelf. Dan, want alles is gebaseerd dan op die tekst van de zoger, van die oot die wij gaan nu leren. De vorige pagina, de regel 8 van de zoger na de veda en dat is de stof die die geschapen werd, eref Shabbat aan de vooravond van de Shabbat, dus de zes, op de zesde dag van de, uh, de, de schepping. Ben Ashem Ik zal het zo so, so uitleggen. Ben Ashem Ashot betekent uh, tijdens de schem, schemeringen. Ja, dat? Schemeringen. Dus schemeringen, dat is geen dag en geen avond. Bij, de, bij schemeringen. Dus vrijdagavond, er bestaat zo'n periode vrijdagavond, ook nieuw Weten wij ook. Er bestaat zoiets wat schemeringen betekent. Dat is nog geen dag, geen nacht. Wat betekent dat? En dat is bijzonder belangrijk. En men mag niet overtreden dat. Want men weet niet of dat nog dag is of nog, nog avond is. En daarom ook, Shabbat wordt een uurtje naar, naar voren verschoven, om niet de, de, de punt van de Shabbat te overschrijden. Maar wat betekent dat? Niemand gaat jou uitleggen, maar de zoger hier op deze pagina staat zal ons dat uitleggen, wat echt duizenden pagina's van de Talmud, voor mij nu eh, duidelijk helder maakt. Wat je daar leert, en daar kan je duizenden keren leren, en jij zal niet uitkomen, want er is geen kracht in de Talmud om die geheimen te onthullen. 100% kosher, uh, heilig, maar er is geen kracht in de Talmud om die geheimen te onthullen. Waarom? Alles is op zijn plaats. De Talmud is de wereld bria naar de, de wereld bria naar de krachten. Wij zitten in de absolute, wat wij leren. Daarom kan je dan ook dingen die in het taal staan, ook begrepen dan maar in het licht van de zorg. Kijk wat hij zegt ons dus. Da dus, Ihu uh, Mate, dat is de staf die geschapen werd aan de, op de vooravond van de Shabbat, bij Tussen de schemeringen. Heet het, ja? In de, uh, de volgende pagina. De regel 1. We gaan ook bij, en daarop werd. Daar, daarin werden, werd uh, ingegrafeerd. Shma Kadisha, de helige naam. Galifa Kadisha. En de zoger geeft nog een bepaling: Galifa Kadisha de inkerving van en de hele inkerving, over hij gaf basella en daarmee zondigde hij uh, met de uh, rots de mos Moshe zondigde daarmee met die staf tegen de rots we, we herinneren ons dat Moshe sloeg de rots, met de staf. Ook dat is absoluut onbegrijpelijk wat de Torah ons vertelt. En daar geen mens op aarde geeft jouw antwoord waarop, wat staat daar, wat betekent dat? Dat wat de zonde was voor Moshe, en wat wat betekent dat? En dat zullen we leren. Bij deze avond punt. De eerste regel nadat punt. Kmo de ata omer. Wa wa het twee twei hasela. de mattei Punt. Eén nadat punt. Kmo de ata omer zoals je zegt en dat is wordt altijd voorafgaan aan deze afkorting of de, de, aan een vers vers uit de Torah. Va'jech eet asela en gij di rots roc bematteegu Met zijn staf twee mal. is een keer, pa'amajm is dubbel, twee keer. A mar kadosh barogu, a kadosh boruhu zait tot hem, a kutsa Hetzelfde, dat is in het Paramees. Dus, kut shabrihu, ashem, ah, kadosh baruchu, de helige gezegde, is zei tegen hem. Dubbele punt. Natuurlijk is Midras dat vertelt, het allegorisch, dat Hashem zei tegen hem. En niet dat Hashem sprak tot Moshe uh, in woorden zoals so men dat naïef denkt bete, dat het zo so was. Naar krachten, moshe. Lo, Yahavit lach, mate di lila hai. Hijeh drie. Lo, je hebe jad bejadeh. Bejadeh. Mikan ulehala. Amarle kadosh borhutus na het slang wat. Moshe sluch tegen de rots. Wat zei Ashem tegen hem? Moshe, Moshe zegt hij tegen hem. Lo je havit lach, mate di lila hai. Ik heb jou mijn staf gegeven, niet daarvoor. Niet dat jij zou moeten slaan tegen de rots. Ga ik zweer jou. Drie hier bejat ga Die zal niet meer in jouw handen zijn vanaf nu en voorts. En, en verder. Dus vanaf nu heb je, zal het zal niet in jouw hand zijn. Wat betekent dat allemaal? Het is een, een grote mysterie. Wat? die slaan van de moschee tegen de rotsen. wat de schepper zei tegen hem, door niets kan je doorheen komen, niets is al die alles wat als je leert zogert, dan al die commentaren die traditionele commentaren die lijken wel net als, als kinderlijke uh, bezigheid. het is geen kinderlijk, absoluut niet maar omdat het zij verlichten de ogen. Dat is geen eye-opener. Het is niet iets dat, het, dat je ziet dat het zit. En ja, dat is wat we zullen zien vanavond. Wij keren terug naar de vorige pagina. Pagina Kuf Zijn 107. Hasulam. De linkerkolom, de regel 16. Probeer alles te geven wat je. En ook niet uh, tegenstrebel is niets, want valt, valt nergens hier te, te protesteren. Gewoon hoor dat, want het is boven alles wat de, wat de mens. Alle boven alle bevattingen die in al die duizenden boeken staat geschreven, daar kan je niet doorheen. Niemand kan er doorheen komen zonder zoger. Dus probeer nieuw te scoren. Hoe te scoren, jezelf open te stellen, eenvoudig jezelf maken. Zonder enige uh, houding, geen houding eigenlijk. Gewoon tot, het, tot aan je diepste punt openstaan daarvoor. En daar word je gevuld. Zestien, de linkerkolom, de regel Zestin. De referentie van Oud Kuf Alef, 101. een. Hamitsri geniet. Dubbele punt. En in de hand van de Egyptenaar is een speer. Dubbele punt. Zo hij mat de 17 Heilokim. Shehu Nimsar Bijadu. Punt. Hij heeft ons de uitleg van de zelf. Zo hier, dat is de Mate Heilokim, de staf van de Elohim. 17. Shehu Nimsar Bijadu. Die Overgeleverd was of over, overhandigd was aan hem letterlijk in zijn hand. Punt. 17. Kmosha Taumer. 18. Umaitei Lokim byadi. We ze Huamatee Shenivra Erev 19. Shabbat Beneshamashod. We hakuka bo hakika. Kedusha 20 Hashem HaKadosh 17 K'mosha ta'umer zoals <laughs> je zegt O'mateh ha'elokim Be'yadis zoals Moshe in de Torah En de staf Van God Zoals so men zegt zeg vertaal En so. de staf van elokim In mijn hand we amate, and that is the Mate, the staff, she nikra, she nivra, die geschappen werd, erf shabbat. Erf shabbat. Dus, on the voorafond of the shabbat, in the first shabbat, uh, shabbat, the bedoeling is, for the first shabbat of the shabbat of the world. In de schepping van de wereld, dus op de zesde dag, bijna uh, bij schemeringen, of tijdens schemeringen. We bo, hakika kadish, kadusha, kadusha, en werd in hem gegrafeerd, ingegrafeerd, een heilige inkering. 20 Hashem, de heilige naam. Punt twintig na de punt. Over materie Hata gaat en met deze of door deze met deze staf, Hata zonder de hei. moshe dus basella, in met in de rotz, in, het, in, het, in het geval van de rots cella. Uh, ik heb het ergens uh, gehoord op de radio, Radio 5. Soms, soms doe ik het wel. om te Radio 5, soms hebben ze allerlei religieuze en allerlei uh, uitzendingen van bewegingen. Soms doe ik het om te horen. En dan werd iemand gevraagd. Weet u wat cella is? Wat cella, dat is de. Men zegt ook, ja? Amen, cella. Vaak, men zegt zo, de. Amen, ja? En dan cella, voor eeuwig. Amen, en dan het. Dan zegt men cella, voor eeuwig. Cella vertaalt men vaak voor eeuwig. Voor eeuwig. Ook in de eh, gebruikelijke Joodse literatuurboek of vertalingen. Standaard klassieke vertalingen vertaalt men ook cella voor eeuwig. Ja maar uh, dan zullen jullie zullen vanaf het leren wat betekent cellen wat betekent echt dat wat we zullen zien wat, it, wat it is? Is een, het is het is niet we zullen origineel zien wat betekent al die, die die woorden dat die kracht hebben van wat altijd moet je, elke woord dat in de Torah is, moet je kijken, moet je zien, waar het is, hoe je kan, hoe plaats op de boom des levens. Alleen dat is waar het De rest is een interpretatie, menselijke interpretatie van dit of dat. Men probeert dat terwijl wij houden absoluut aan de bron, in de taal van de bron, en vanuit de bron, 20. Kmosha ata 21. vayeh vayeh va hasela. et nee, Sorry, va ja, et asela. Va ja, et asela, bematei hupa amaim. Amar lo akadosbaru hu, 22. Moshe, Lo lazena het lach en lacha want hier is het hebreus Daar is het lach, maar hier is het Aramees. Daar is Aramees in in de tekst van de Zoger lach, maar hier is het hebreus Hebreeus. Et hat matesheli 23, dreiëntwintig hier od beyatcha mikan ulehal a. 20 naar de punt. Kemorahta omer zoals je zegt. 21 waer het hasselle en hij sloeg de rots bij met zijn staf uh, paamaim. Eh dus dubbel paamaim betekent twee keer. Dat is wat Moshe deed twee keer hij sloeg tegen wat hij ze zegt tegen de cellen, tegen de rots. Amar lo kadosh borugo, kadosh borugo tegen hem moshe. 22. Lola zenatatil haet amatechli li. daarvoor gaf ik jou mijn staf. Ha ik zweer jou. 23. Loe ik kan Die zal niet meer in jouw hand zijn vanaf nu en verder. Nou, dat is gewone vertaling van de zoger wat we hebben geleerd. En wij zijn niet wijzer geworden ja, van, wat, van wat de zoger ons vertelt. En nu. De, de volgende pagina, Koef Het de Hassolam de eerste regel. En nu goed probeer te horen, want alles het apparaat hebben wij om te horen nu. En daar gaat het om. Ja? Wat? Huh? Oh, neem ik wel. Oh, ik heb het uh, overgesprongen. Nou, dan we zijn in Hassolam, de volgende pagina. Nee, het is, het is wel zo. So we zijn nu op de pagina Kuf. Het, 108. Hasulam. En de rechterkolom, de eerste regel. Klopt het? Ja. Oké. Okay. Nu komt de uitleg. Nu probeer alles jezelf te concentreren. Ja. Uh, wat betekent, wat we hebben allemaal ge uh, gehoord nu? Wat is dat. Die staf van, de, van God, die Moshe in handen kreeg van God. En dat Moshe sloeg tegen, met, de, met, eh, met, die, met die staf tegen de, tegen de rots. opdat daaruit water zou komen. Herinner je dat water zou komen? Want het volk wilde water drinken. Wat betekende? dat? Iemand die denkt dat het zo so is, iemand die leert de Torah, jood of iemand anders doet er niet toe. Want de Torah is aan iedereen gegeven. dat van de middelste lijn. Iemand die denkt dat uh, het dat het gaat over het water, gewoon water te drinken of Coca Cola, heb je okay? iemand die denkt dat het daarover gaat? Nou, dan is het helpt absoluut, absoluut. Dat is echt afgoderij als iemand denkt dat het om water, dat de Torah spreekt over gewone water. Ja, dat Moshe sloeg tegen de rots en daaruit water ging. Stromen. En elke, een hele volk kon het water drinken. Dan zou geen zin zijn voor om voor, om voor het volk... om het volk eruit te laten komen... uit Egypte... als er alleen maar... op die manier... wat... Uh, kinderlijke wonderen zou gaan gebeuren. Dus goed opletten wat het is. Wat betekent het? Want wat we hier leren... dat is wonder. Als je dat snapnieuw begrijpt... of gaat opnemen wat hier staat dan is het echte wonder wat Hashem wil en wat jij, wat blijvend jouw water zal geven, als je nu blijft uh, geconcentreerd luisteren en opnemen wat hij ons nu vertelt op deze pagina. Ook wat deze pagina betreft is het uh, de moeite waard om, geboren te worden. Deze pagina kun je leren te leren. echt waar, ik zeg het nergens vinden. Eén. u sot mituka tvei agadul shela babina had ze een lehaf geen ba hem hier mal goed o bina. Punt. Nog een keer wat ik jullie had verteld, traditioneel wat het betekent dat tussen de schemeringen en ook in de natuur wat we zien. Tussen de schemeringen dat het betekent de tijd wat onzeker, het is nog geen dag nog nacht. En dat is een bijzondere, bijzondere, goed opletten, bijzondere, eh, bijzondere verschijnsel ook in de natuur. Maar dat komt van het geestelijke ook. Dus, dat het moment van in de schemeringen is een bijzonder moment eh, in allerlei opzichten. Het is ook een soort ticoon. Maar dat moeten we zien, wat betekent dat. En wij en het is altijd ook in de, in de wet, of volgens de wet, zoals het uitgewerkt is voor het Joodse volk, dat men moet altijd opletten dat men niet de grens, dat onderste grens, dat men niet overschrijdt. Dat men niet, dat men in die periode rajum, die periode rajum uh, neemt en begint men eerder. Ja, of Shabbat bijvoorbeeld. Begint men eerder Shabbat. Dan, dan wachten op het laatste moment. Waarom we weet het niet? Niemand weet. Deze periode is dat geen mens weet. Precies wanneer de Shabbat. Wanneer dus de, wanneer de schemeringen, schemeringen afgelopen is. Niemand weet het. Het is niet gegeven aan de mens. Maar wat betekent dat? schemering. En die is dus op de zesde dag van de van schepping, vanaf de schepping, op, aan de vooravond van de van de Shabbat, van de zevende dag. Uh, dan, toen werd het, werd, werden eigenlijk aan de vooravond van de Shabbat werd onder andere uh, deze maté geschapen. Deze staaf van de, de, de schepper werd geschapen. Voor, waarom is het daarvoor? Voor een speciale, speciale gelegenheid. We zullen zien wat betekent waarvoor is het geschapen. Ook andere dingen zijn. De tien dingen zijn geschapen. De, maar wij hebben het hier alleen over deze, wat hij ja. ons vertelt. Wat betekent dat? Let op. De eerste regel. De uitleg van woorden. Ben is Letterlijk is het tussen de schemeringen. Dus de periode van de schemeringen. En letterlijk, goed kijken naar deze woord. Ben is betekent tussen. Het derde en de vierde woord is Shemashot. Shemesh is zon. Zon betekent de zon. Dus de zon wat, wat buiten straalt. Overdag. En dan is het tussen de zonnen. Tussen de zon van. Uh, de zon, dus als hemel, hemellichaam. Die straalt overdag. En uh, tussen de andere zon, zon. De zon, dus die in zijn toestand. Wat al. Uh, al af, zeg het, opgegaan. Is al. Uh, niet meer als het ware zichtbaar of is, ondergegaan, huh? ondergegaan, ondergegaan was. Ja, zoiets. So maar dat is, is wat normale antwoord men zou jou geven. Maar wat, kijk nou wat hij ons zegt. Maar dat is dan dus ben je maar zo dus letterlijk dus tussen de schemeringen hoe zo wat betekent dat? Hoe zot mitukah? Dat is het geheim van de grote verzoeting. Dus de correctie. Als je hoort verzoet, verzoeting, dan is correctie natuurlijk. Grote verzo, verzo, het grote verzoeten van de malchut in de bina. Adsche eile haf totdat, so dat het geen onderscheid is er in haar. im hi, mal goed, of zij mal goed is, of bina. Iedereen begrijpt het. Dat is de, dat is de, de, de, de, de correctie. Dus dan zie je niet of dat een malchut is, of dat een bina is, dat is de dag en nacht. Het verschil tussen Malchud en Bina. En dan is het, in die periode weet men niet wie geen onderscheid tussen de Malchud en de Bina. Dus betekent dat de Malchud steeg op naar de Bina. En men weet geen verschil meer, ziet geen verschil tussen die twee. Drie Kiba Shabbat. Ola de afspraak le de afspraak bina. de afspraak ben de afspraak van de afspraak van de afspraak van de afspraak van de afspraak van He was Shabbat, he went on Shabbat self, that is on the day of Shabbat. On the 7th day Shabbat self. He steigt the naar de the Abu Yimah. When I said, bina, and the word and he bina, he said, he word he said, he said, he said, he Shabbat he Eref Shabbat, hij zegt maar op de aan de vooravond van de Shabbat, dus vrijdagavond, weet je We noemen dat. Bena shemashot, tussen de schemering en de tijdens de schemering en vijf, naot naart binamamash, die zij, die malchut, is nog is nog niet dat werkelijk bina is, nog niet tot bina geworden, is nog niet helemaal, helemaal dus werkelijk tot bina geworden. Avalgam gam maar ook wordt niet uh, herkend in haar het aspect malchut. Dus Malgoed kan men haar niet meer, niet, niet meer, herkennen op de aan de vooravond van de Shabbat. Maar die is ook nog niet bina dus draait om malchut en niet om de bina. de, de, de malchut is nog is niet meer herkenbaar als malchut, maar ook nog niet is nog niet bina. want die bina pas wordt hij dan op Shabbat zelf wordt zij dan, dan bina. punt. hier zit enorm enorm geheim dat men niet kent ga overal naar de wereld. Niemand zal het begrijpen dat wat het is. Dus probeer absolute concentratie en dat laat het aan jou gebeuren. We zesod aceret zeven hadvarim she nevrao bena shemashot she az een heker acht bahem me een motzam Im mi bina, im mimal goed. Punt. We zesot, en dat is het geheim van aseret advarim, Van tien woorden. Ook wij we, noemen de tien woorden dus tien geboden. In het Hebreeuws is het tien woorden. En dat is het geheim van de tien woorden of tien geboden. Shenevraou, Beneshemashod, die geschapen werden tussen de schemeringen. Ook zij, kijk, tien woorden ook zijn geschapen, die tien woorden, tien, tien geboden zoals men dat die noemt, ook zij zijn geschapen uh, in de schemeringen, tussen de schemeringen. Ze aas dat dan, een heker bij hem, er is en dat dan uh, geen herkenning is in hen, mia aan, moza'am, waarvan dan zij worden aangetrokken. Van wie? In mi bina of van of uit de bina. In mi of van de mal goed. Punt 9. Die kam banukwa at sma een as heker, omdat ook in de nukwa zelf is er geen er, geen herkenning, men kan haar niet herkennen dan in de in de uh, uh, schemering. Punt. Als uh, in onze wereld is het zo so dat in de tijd the, the, in de schemeringen mens moet geen ...beslissing nemen. Geen, bes, geen besluiten nemen. Geen beslissingen nemen. Want... ...ik kan erg makkelijk fout maken. Dus... In, in begrepen, ...en ook fouten worden vaak gemaakt... In, ...juist in de... ...in de, de schemering. De tijd van schemering. Want... ...het is niet... ...geen helderheid. Ook wij hebben geen helderheid. Geen helderheid bestaat op dat moment... Uh, herkenbare helderheid in in haar krachten in het heelal, ook ok. buiten onszelf. Het is nog malchut, nog binnen. En daarom is het ook ok. hier, is het van toepassing. We sot tin tien, hamate, shenivra, erev shabbat, benashimashot. Umitaham ze Elf hakuk be Shma Kadisha Galifa Kadisha Tvalef Hakika Hakika De Shma Kadisha More Alphinadbina p'china Dertin Shemimena Nimshaka HaGdusha. Zes nadeped. Wezes nee. a sod and that is het geheim van 10 de staf Shenivra al eref Shabbat die geschapen werd is Shabbat, aan de vooravond van Shabbat, ben a tussen de schemeringen. Om het am zeien om deze reden. Elf. We hakuk be shmakadisha. En er is ingegraaf, ingegrafeerd erin, erop, of erin, in die, in die, Mate in die staf. Shma Kadisha, de Heilige Naam. Galifa Kadisha. Twee dingen. Zie je dat? Op die staf, op die staf, op die staf van de Schepper zijn twee dingen zijn aangebracht. Shma Kadisha, de Heilige Naam. En Galifa Kadisha, en de Heilige inkerwing. Twee dingen. Twaalf. Hakika de schmakadisha. De inkerwing of de ingravering van de heilige naam. Wat betekent dat? More alphinat bina dat leert of verwijst naar het aspect bina. Dertien. Shemimena nimsha haagdusha waaruit het heilige naam wordt aangetrokken. We weten dat Kedushai komt uit uh, Bina. Helige, helige, het heilige komt van de Bina. Daarom heet het ook Smaak Kadisha, heilige naam. 13, na de punt. We Galifa Kadisha, 14 more. Allemaal goed. Shehirak Galifa Le kabel et 15, Shma kadisha. En nu de tweede, de tweede ding wat daar aangebracht, het tweede ding wat aangebracht werd op die staf van Hashem. We galifa dertien naar de punt kadisha en de heilige inkerwing. 14, More leert of verwijst naar. Mal goed, dat is mal goed. Verwijs naar Balhut, Shahira, Galífa, Lika, Beret, Dat zei, Malhut is alleen de inkerving, om de hele naam te ontvangen. We weten dat inkerving betekent de plaats waar licht kan binnenkomen. Punt. U beta, Gaju klolot zestien Bemate Kmo bhina achat Bli heker kanal Mitaam zeifintin shehu nivra Eref shabbat Bena shamashot Fajftin Nade put U beta hakikot en deze twee inkervingen, ajukele lood, bij Mate waren samengevoegd uh, in de Mate in de staf. Kmo begina zestin kmo begina acht als één aspect, ze waren als één. Dus die twee Zowel de naam, de heilige naam, als de heilige inkering waren zij samengevoegd als één. Als één aspect. kan kanal zonder te herkennen tussen die twee. Zoals boven gezegd werd. Waarom was het zo? Met de Aam om de reden 17. dat deze maté, dat deze eh, staf geschapen werd. Erf Shabbat aan de vooravond van de Shabbat, ben asemashot, tussen de schemeringen. De, tussen de schemeringen, die, die kan je dan niet, niet, weet je niet wat de dag en de nacht is. En precies hetzelfde, daarom ook kon, kan men, kon men niet uit, uit uh, maken, men wist niet, kon niet zien, aan die twee, dus uh, die werden samengevoegd bij elkaar. זה יפנטין נדפנט. ועל כן היה אחתין כוחו יפה להמשיך להם וישראל כול הוא נהורים נכנטין וכל הניסים והנפלאות שהם סוד המשחת עורות תוינתך Habina ba En nu in geeft hadissa ons een een belangrijk gegeven over die maté, over die stok of staf van Moshe. Dus men kon niet men kon niet zien waar Bina ja waar het aspect Bina is waar het aspect Malchut is. Dus dat is Tjikun. Ja, dat is al eh mituk het die die staf had al correctie uh, en verzoeting van de malchut. wa al ken let op wat die zegt ons, en daarom Hayako, ja, Ho, ja -fe, had die wel een kracht deze, deze matte deze staf. Leham shich, le Leisraël, om aan te, te doen, om te doen aantrekken, uh, om aan Israël hoeren, alle lichten aan hen te, uh, te, aan te trekken, door te trekken naar hen. 19, we golen Nisim en alle wonderen, we gaan Twee verschillende soorten uh, wonderen, Nisim en Niflaot. ga niet op een nieuw verloop. Uh, over het, het verschil. We hem, zood, so ham, en wat zijn ze? Wat zijn al die, die lichten en al die wonderen die Israël kreeg door die, door die staf van, Moshe, van Hashem, die Moshe, die Moshe ontving van Hashem? Shahem, Sod dat die zijn, al die lichten en al die wonderen, dat is het geheim van het aantrekken van de lichten van de Bina naar de malchut. De hele, de hele clue is om de lichten van de Bina aan te trekken aan de malchut. Malchut stijgt naar de Bina, wordt als Bina en trekt dan het licht wordt aangetrokken van Bina naar, naar beneden. Dat is de hele wonder. En dat is de Torah leert ons dit wonder, dat wij Ieder van ons op die manier een wonder zichzelf kan aantrekken. Wonder dat is het licht van de bina. Door ja, we al ja zaha moshe le bina 21 hilah a Ulefchina ish ailokim basot kalat moshe. En daardoor, dus door deze staf, door deze verbinding tussen Malchut en Bina, zacha Moshe li Binaila, werd Moshe de hoche Bina waardig. Olef Hinaat, Ishailokim en het aspect Ishailokim en Goddelijke man, men vertelt dat Ish Elokim, Ish is een man, en Elokim is Goddelijk, dus van de bina. Elokim is heilokim is eigenlijk de bina, dus de, de man van de bina eigenlijk. Ish Elokim is de man van de bina, dus die de mens die opsteigt en die ontvangt van de bina. Kijk nou hoe Ish al die vertalingen die niet zeggende is, ja, de goddelijke man. Wat betekent dat? Wat zegt het? Ishailokim. Dus een man die, een man, ja, dus een mens die dan elokim uh, op het niveau van elokim, uh, van elokim aantrekt het licht. Basot, Dus hij werd uh, het aspect Lokim. de man van de bina, van elokim. Basot Kalat Moshe als in het geheim van Kalat Moshe. Kala, kalat Moshe is. Uh, Kala betekent bruid, de bruid van de moshe. Dat was, that is wat moshe is geworden. Dus uh, de bruid van moshe betekent dat de malgoed mal werd zijn bruid. Dat dus hij kon geven vanuit. Bina, via de kon die geven dat aan de malchut. Nog een klein stukje, nog twee regeltjes. 22. We hooren niet naar Matea Elohim. Bina, kijk wat is zegt ons. En dat heet, de staf heet, mateha Elohim, de staf van Elohim. shema Bina, waarom heet die zo, de staf van Elohim? Vanwege de naam. Van de bina bina is Elohim en niet iets uh, al die woorden die we ermee verteld. Elokim is, is bina, dat is duidelijk. Dat is de kracht van de bina is Elohim Waarom is de kracht van de bina Elohim en niet havaia? Havaia is dat omdat um, de uh, bina is alleen maar neshama, ja yeah, of niet? neshama betekent dat het alleen Elohim dat de the, djinn begint met de bina. En niet Hawaia, Hawaia is al uh, de naam uh, van dat, waar alles al Chogma is. Ja, de, het licht Gaia. Waarom? Alleen licht Gaia kan helemaal uh, corrigeren. En zodat er geen kripot kunnen aanzuigen. Zowel boven de gezeg als onder de geze. Ja, Terwijl de li het licht Bina, het licht Nishama, kan alleen, kan alleen dat doen, alleen boven de gezeg. Maar onder de gezeg blijven dan wel een zekere correctie, wij noemen dat uh, rug tot rug, een zekere uh, protectie van de Bina, maar toch. Is het niet gezicht tot gezicht. Dus niet alle tien sferot kunnen dan uh, uh, doorlicht worden door de chochma. 23. We hier, hanit gaan niet, basot, waf, de havaia, ham is Nee, 24, im, ei, tata. En nu geeft je ook ons ook. Erg geweldige uh, hint. We en die Matte of die staf, de staf van, van Elohim. Heet, ga niet, die staf heet, ga heet een speer. Kijk, speer en een staf hebben algemene dingen. Ja? Dus dat het is langwerpig en puntig. puntig. Dat heeft wel, die hebben, dan, dan zegt hij dat, dat die Mathe, die staf van Elohim, heet ga niet, heet, heet uh, Speer Basot waf de Hawaïa. In het geheim van waf van de naam van de Hawaïa, kijk naar de letter waf Ook die heeft, uh, heeft, heeft uh, is lang, langwerpig en dan net zo, ja, en dan is het zo. So, uh, bovenaan hebben we een soort ja, een soort, weet ik niet wat het is, net, net zoals bij een speer. Eh? Huh? Een punt, ja, een punt, zo net als een speer. En dat is in het geheim van wav van de naam van de Hawaï. Dus wat betekent WAV van, van de naam van de Hawaïa? Hamis de weg mijn heet het die die ze maakt met de laag, met de Onderste letter H. Ja, dus de waw van de naam van de Hawaïa, oftewel ze een pin van de naam van de Hawaïa, die ze ook maakt met de onderste letter H. Hoe zien we dan onderste letter H in de naam, in de in de in de waw? Ook de puntje, dat puntje wat hier is is ook in de dat de puntje in de, in de waw is ook eigenlijk uh, spreekt al voor zich en dan is het dat die al zivoeg maakt met de, met de, het heet het al, met de